Wel, dit is al het materiaal dat uh, we hebben weten te verzamelen... na het overlijden van mijn uh, vrouw in mei uh, 2006. En het is ontzettend veel materiaal, maar het heeft helaas nog nergens uh, toegeleid... Januari 2009. Groot nieuws. Een verslaafde neuroloog in Twente heeft jarenlang zijn patiënten ten onrechte dement verklaard. Hoe is het mogelijk dat een verslaafde arts kans ziet jarenlang expres de verkeerde diagnoses te stellen? Ja, gestuurd met de mededeling u heeft Alzheimer of MS, terwijl er in de praktijk oud patiënten van een neuroloog gaan aangifte tegen hem doen. Het ziekenhuis en de inspectie voor de gezondheidszorg weten er al eerder van, maar grijpen niet in. Het lijkt een bizar incident, maar de zaak in Twente is niet uniek. Op veel meer plekken in Nederland wordt gezwegen als artsen hun werk niet goed doen. De cultuur van de medische wereld is uh, het beste omschrijven met uh, de aanduiding binnenskamers. En zolang er geen doden vallen en geen heel ernstige incidenten zijn die gemeld moeten worden... wordt er ook niks gemeld. Artsen weten het vaak wel als het ergens mis is maar tegenover de patiënt zwijgen ze hierover. De inspectie voor de gezondheidszorg komt vaak te laat in actie... en helpt mee de stilte te bewaren. Hier is eigenlijk van beide kanten iets van, van toedekkends. Hè. De directie doet alsof er niks aan de hand is... en eh, de inspectie hoort wat ze graag wil horen en klaar. Het beeld dat je dus had van de inspectie dient mede jouw belangen... Nou, dat werd toen wel definitief in goede momenten gegooid. Ja, ik vind dat ongehoord. Zembla, over het zwijgen van artsen en een tekortschietende inspectie. In juli 2006 wordt er hard ingegrepen bij het ziekenhuis in Meppel. Zowel de chirurgen als de anesthesisten hebben onderling ruzie. En daardoor lopen de patiënten gevaar. De inspectie voor de gezondheidszorg plaatst het ziekenhuis onder verscherpt toezicht. Dat was niet erg snel, want een jaar eerder was de inspectie gewaarschuwd... over de gevaarlijke toestand in het ziekenhuis. 10 maart 2005. Ernstig verontrust meld ik u dat in het ziekenhuis Meppel... grote problemen bestaan in de afdeling anesthesie. Ook in de vakgroep chirurgie is hopeloos veel ruzie. Kortom... Dit gaat mensenlevens kosten. In het belang van ons patiënten, doe iets, sluit die tent. Ik schreef de brief aan de inspectie op hun eigen e-mailadres aan hun eigen e-mailadres gericht. Um, ja, betrokkenheid bij het ziekenhuis. Uh, ik heb er zelf veel gelegen. Mijn vrouw werkte daar. Wij hebben en hadden toen ook uh, vrienden onder zowel de medisch specialisten als de verpleegkundigen. En daar kregen we die signalen van. Dat hoorden we uit de verhalen. Nou ja, ja, en dan uh, komt er een moment dat je zegt: Ja, dit, dit, nu moet je aan de bel trekken. Want wij lopen als patiënten nu gevaar. Op de afdeling anesthesie ging men elkaar treiteren. Uh, elkaar... Uitproberen. Stekkertje half uit het stopcontact, zodat een bepaald apparaat niet kon werken. En dan maar kijken van, ziet hij het of ziet hij het niet? En ook de anesthesisten en de chirurgen die niet goed communiceerden. Zodat de anesthesieverpleegkundigen, de assistenten daar op de operatiekamer... niet meer wisten van, ja, wat moet ik nou? Want er is geen coördinatie tussen die twee. Dus ja, dan is de patiënt degene die direct gevaar loopt. Wat waren uw verwachtingen? U schreef die brief aan de inspectie. Wat, wat hoopte u dat er zou gebeuren? In eerste instantie hoopte ik dat ze contact met me zouden zoeken... voor een nadere toelichting. Dat ze zouden vragen, ja, u stuurt nou wel een e-mail, maar wat zijn uw beweegredenen? Want uh, is, is die man een querulant of, of is het een reactionair of weet ik veel wat? Of heeft hij werkelijk uh, concrete aanwijzingen dat het daar niet goed gaat? Maar er is met mij nooit contact gezocht over deze e-mail. Wat heeft de inspectie wel gedaan naar aanleiding van uw e-mail? De inspectie is met de e-mail naar de directie van het ziekenhuis gelopen heeft daar die e-mail op tafel gelegd en gezegd... heeft u commentaar? Dit krijgen wij binnen. En ja, die directeur ontkende, ja, er waren wel wat problemen... maar die losten ze wel op. Nee, dat was verder geen probleem. En zeker niet dat de patiënten gevaar liepen. Maar ik was verbijsterd dat dat zo afgedaan werd. Ik vond het ook infantiel dat je bij de directie gaat vragen... of ze hun narigheid eventjes aan de inspectie willen vertellen. Nee, dat willen ze natuurlijk niet. Daar moet je ook niet voor bij de directie zijn. Corlem ontvangt hierna een antwoord van de inspectie... waarin staat dat ze het onderzoek naar het ziekenhuis sluit. Maar hij laat er niet bij zitten... en blijft de inspectie brieven schrijven over de gevaarlijke toestand. Hij vindt geen gehoor. Ik dacht, ja, wat kan ik nu verder nog? Ik heb alleen de inspectie laten weten dat ik uh, zeer teleurgesteld was in hun reactie... en uh, dat ik nog steeds van mening was dat er wel degelijk problemen waren... die bedreigend waren voor de patiënten. En dat ik uh, dan waarschijnlijk toch wel het hogerop zou zoeken... in de zin van uh, publiciteit dan de krant, maar... Dan krijgt hij een waarschuwing van de inspectie. Als hij naar de pers stapt, moet hij uitkijken... dat hij zich niet schuldig maakt aan laster. Vond u dat intimiderend? Ja, eigenlijk wel. Ja. Zo van, weet wat u zegt, want uh, he, u wordt gepakt. En dan, dan wordt u in het door wie? <lacht> ja. Maar, ja. Toen dit gespeelde, aan wiens kant had u het gevoel dat de inspectie stond? Aan de kant van de patiënten? Aan de kant van het ziekenhuis? Oh nee, aan de kant van het ziekenhuis. Duidelijk. Als uiteindelijk ook medewerkers vanuit het ziekenhuis de inspectie melden... dat patiënten gevaar lopen neemt deze de signalen serieus en stelt een onderzoek in. Daaruit blijkt dat het al 25 jaar ruzie is in Meppel. De conclusies zijn dat er sprake is van een gevaarlijke crisissituatie... omdat chirurgen s'nachts niet altijd bij patiënten komen. Er is sprake van onzorgvuldig handelen. Ik heb begin maart 2005... de inspectie op de hoogte gesteld dat er ernstige problemen waren. En na een brief of acht is er uiteindelijk in juli 2006 een rapport op tafel gekomen... dat ronduit vernietigend was. En dat vind ik heel erg teleurstellend, dat het zo lang duurt... en dat dus zo lang ook patiënten nadrukkelijk gevaar gelopen hebben... in dat ziekenhuis. De waarschuwingen van LEM zijn niet serieus genomen. Die van de medewerkers wel... Wat is er met die mensen gebeurd die geklaagd hebben bij de inspectie? De mensen die wel aan de bel getrokken hebben, ook in het ziekenhuis... die zijn eruit geschopt. Die zijn weg. Wat zegt dat over de cultuur in een ziekenhuis? Ja, nou, dat was volkomen duidelijk. Wie zijn mond open doet, gaat eruit. Die krijgt problemen, die moet wegwezen. En uh, ja, als jij je hypotheek hebt uh, en, en, en je wilt uh, beleggen op je brood dan is het maar beter om je mond te houden, want uh, daar, daar zijn ze niet van gediend... van mensen die kritisch zijn. In Meppel konden ruzies daarom 25 jaar duren zonder dat iemand er wat aan deed. Maar waarom is het inspectie al die jaren niet opgevallen dat het niet goed zat? Die is er toch voor om te controleren of het in ziekenhuizen wel veilig is voor patiënten. En waarom onderzoek ze waarschuwingen niet wat serieuzer? Deze vragen hadden we graag aan de inspectie voorgelegd. Maar de inspectie wil aan deze Zembla niet meewerken... Daarom gaan we naar oud-inspecteur Westerhouwen van Meteren. Hij heeft 13 jaar bij de inspectie gewerkt, tot 2006. We stellen hem de vraag, ligt het aan de medische wereld of aan de inspectie... dat dingen zo lang verborgen blijven? Hier is eigenlijk van beide kanten iets van, van toedekkends. Hè. De directie doet alsof er niks aan de hand is... en uh, de inspectie hoort wat ze graag wil horen en klaar. En... en um... Nou, dan zou het misschien toch goed zijn als je daar eh, bij wijze van spreken... één of twee inspecteurs naartoe stiet en die eens een week gaan meelopen. Gewoon een kijken. Wat gebeurt daar? Dan merk je veel, hoor. Je ziet verbaal, non-verbaal. Maar de inspectie... In... De inspectie doet dat niet. Nee. Je moet veel meer naar de praktijk, naar de processen op de werkvloer kijken... en veel minder je laten ondersnemen door de papierwinkel... van sociaal wenselijke antwoorden die je vanuit een instelling krijgt. Hoe controleert de inspectie dan wel of het veilig is... als er niet op de werkvloer komt? Het is het invullen van vragenlijsten... en aan de hand daarvan wordt er een rapport samengesteld. Er is van toch een, een, een veel ambtelijker cultuur ontstaan... Um, en, en ja, van achter het bureau toezicht houden. Dat is, dat is de cultuur. Deze cultuur frustreerde Westerouwen van Meteren. Daarom is hij weggegaan. Toch ligt het niet alleen aan de inspectie dat ze er geen vinger achter kunnen krijgen als artsen niet goed functioneren. Het ligt ook aan de cultuur van artsen zelf. Want die zeggen het niet als ze weten dat een collega fouten maakt. De praktijk is nog alles uh, dat er de andere kant op wordt gekeken. Er zijn natuurlijk boeken vol over geschreven. Uh, Problem Doctors, uh, Conspiracy of Silence wordt het wel genoemd. Ik denk niet dat het is van wij gaan moedwillig de zaken uh, verzwijgen... Um, maar er is wel heel veel voor nodig om, om, om dat, soort, dat, dat zwijgen te, de, te doorbreken. En dat zwijgen is, is, is, is denk ik vooral een stuk passiviteit. Um, omdat het nogal wat is om in deze uh, beroepsgroep je nek uit te steken. Om te zeggen, die en die collega die doet het niet goed, die maakt meer fouten of die drinkt te veel. Of... Ja, dat, uh, het, uh, het, het wordt je ook niet een dank afgenomen. Ik, ik, ik durf met de hand op het hart te beweren dat 9 van de 10 gevallen niet bij de inspectie bekend zijn. Waar je toch aan ziet, van ja, daar zijn toch dingen echt obligaat uh, fout gegaan. De cultuur is dat artsen zwijgen als ze zien dat hun collega fouten maakt. Mensen die dat niet doen, liggen eruit. Arts in opleiding Jan Bonte is iemand die wel zijn mond open doet. Wat ik weet uit Nijmegen, is het in ieder geval um, niet kies om uh, collega's zeg maar, te kritiseren en zeker niet naar buiten toe. Zeker niet naar buiten toe. Dat, dat is gewoon nat dan. Dat is ook iets wat je in uh, je opleiding zes jaar lang krijgt ingeprent... is dat je uh, ten opzichte van collega's dat je geen kritiek uit... ook niet op bijvoorbeeld andere IO's van andere specialisten... maar zeker niet op personen die hoger in de hiërarchie staan. Daar moet je je mond over houden. Ook al dien je het belang van de patiënt daarmee... Dat, dat maakt geen verschil. Het was altijd de zin van... Uh, Jan, je hebt misschien wel gelijk en je hebt waarschijnlijk wel gelijk... maar jij mag dat niet zeggen. Dat is niet aan jou om dergelijke uitspraken te doen. Tijdens ons onderzoek voor dit programma horen wij van verschillende bronnen... dat er verhalen de ronde doen over een specialist in Nijmegen. Maar niemand wil deze verhalen voor de camera vertellen. Artsassistent Bonte, ook uit Nijmegen... heeft zelf niet direct met deze specialist gewerkt... Maar hij heeft wel de verhalen over hem gehoord. De specialist zou niet bereikbaar zijn als zogenaamde achterwacht. Normaal doen artsassistenten de eerste zorg bij patiënten. Als ze er niet uitkomen, kunnen ze de dienstdoende specialist, de achterwacht, oproepen. Deze moet binnen korte tijd in het ziekenhuis kunnen zijn. Wat ik van collega's hoorde tijdens de bespreking over een van de chirurgen... vond ik zo alarmerend dat ik dacht van ja, maar dit kan ik echt niet voor laten bestaan. Wat hoorde u dan? Um, dat deze achterwacht vaak niet bereikbaar was. Um, maar ook een aantal malen tijdens zijn achterwachtsfunctie in Amsterdam zat. En dus minstens anderhalf uur verwijderd van de plek... Uh, waar hij in de geval van noodsituaties op moest kunnen draven. Mag dat? Nee, dat mag absoluut niet. Je moet binnen een kwartier in het ziekenhuis kunnen zijn. Als arts? Ja. Dat is verplicht eigenlijk. Dat is verplicht. Het kan niet zo zijn dat je als specialist gewoon je assistent er alleen voor laat staan. En dat je dan op anderhalf uur reistijd niet aanwezig bent. Er niet bent. Ik denk dat dat de reden voor, voor ontslag op staande voet moet zijn. Omdat het risico's met ja. zich meebrengt. Ja, je brengt gewoon een heel groot gebied in gevaar. Ik weet dat er ook twee keer een situatie geweest is... waarin acuut een drain geplaatst moest worden... waarin tegen de assistent werd gezegd van... nou, je hebt het toch gezien, je weet wel hoe het moet. De arts was er niet? Nee, die was er niet. Die was op dat moment wel bereikbaar. Die zei, Ja, god, uh, je weet toch hoe het moet en uh, dat kun je nu zelf wel. En die had het nog nooit gedaan. Deze assistent was er niet aan toe om dat te doen? Nee. nee. Als je het nooit gedaan hebt en je moet het dan vervolgens alleen doen... en drain leggen, dat is niet in orde. En ja, niemand die daar werkelijk iets aan gedaan heeft. Men liet het dan maar zo. Uiteindelijk besluit Bonte een brief te schrijven... aan de raad van bestuur en de inspectie. De specialist is dan al weg uit het ziekenhuis en werkt in België. Twee dingen wil ik. Ik wilde uh, onderzocht zien of inderdaad de geruchten zoals die gingen... de verhalen die mij verteld werden, of die waar waren. Of dat inderdaad de waarheid was... En ten tweede, als dat de waarheid zou zijn... dat er ook maatregelen getroffen zouden worden deze, de, tegen deze chirurg. Zeg maar. En dat het toch niet zo kon zijn dat deze chirurg... zonder enig probleem in een ander ziekenhuis... exact hetzelfde weer uit zou kunnen halen. Zonder dat iemand daar iets van zegt. En dat was, nou, ik vond het op dat moment... Uh, ik kon het niet meer met mijn eigen karakter in overeenstemming brengen... dat ik daarover zweeg. Van de inspectie krijgt hij anderhalf jaar later antwoord. Van de inspectie heb ik pas recentelijk gehoord, na een tweede brief... dat hij via een anonieme bron op de hoogte was... maar er niet de vinger achter kon krijgen wat er precies loos was. En dat hij nu ook verder geen actie meer zal ondernemen... omdat hij blijkbaar in het buitenland zit. Wij vragen de specialist om een reactie op dit verhaal. Hij zegt dat het allemaal niet waar is, maar wil niet in de uitzending reageren. Vervolgens eist zijn advocaat dat wij geen aandacht schenken aan het verleden van de man. We besluiten zijn naam niet te noemen. De specialist werkte tot september 2006 in het Radboudziekenhuis in Nijmegen. De huidige voorzitter van de raad van bestuur, Lohman, is gekomen toen deze arts al weg was. Hij neemt op ons verzoek het dossier over hem door. Daaruit blijkt dat de toenmalige raad van bestuur al voordat artsassistent Bonte zijn brief schreef... anonieme meldingen binnen heeft gekregen over de specialist. Wat is zijn oordeel over het verhaal van Bonte? Weet u hiervan, is het waar of niet dat hij in Amsterdam zat... terwijl hij op tien minuten van het Radboud moest zijn? Uh, dat is uit het dossier duidelijk dat dat gebeurd is. Dat hij dus in Amsterdam zat en niet in Nijmegen. Nou, waar hij zat weet ik niet meer. Maar hij was in ieder geval. Hij had geen achterwacht. Uh, uh, die kon hij niet waarmaken op dat moment. nee. En dat kan niet. Dat is uh, uitgesloten. En iedere dokter van het Radboud weet. Uh, hoe ik daarover denk. Als je uh, daarmee te maken krijgt. moet je als eindverantwoordelijke voor een bedrijf zeggen. Dit, uh, dit is uh, geen bagatel. Dat mag je niet op zijn beloop laten. Nee, kan niet. Maar dit is dus wel gebeurd. Uh, uiteindelijk niet op zijn beloop gelaten. Maar als ik nou kijk hoe dat is afgewikkeld. Daarvan moet ik zeggen ja, dat had uh, krachtdadig moeten worden aangepakt. Nou, dus is er toen de stelling gehanteerd. Het zijn privémoeilijkheden en ook nog beschuldigingen. En ook nog in een echtscheidingsprocedure, Dus allemaal dat soort zaken. Dat, uh, dat werd als dempend ervaren voor de hele zaak. Maar die heeft er uiteindelijk wel toe geleid dat hij hier weggegaan is. Dus dat is duidelijk. Hij heeft zelf ontslag genomen. Maar u denkt, daar is wel wat druk achter gezet? Uh, uh, laat ik het dan zo zeggen. Uh, ik, ik denk dat er zoveel gesprekken hebben plaatsgevonden... dat hij zelf ontslag heeft genomen, ja. Zowel ziekenhuizen als de Inspectie voor de Gezondheidszorg... zoeken dingen die fout lijken te zijn niet tot op de bodem uit. Ze laten het er vaak bij. Artsen kunnen zo gewoon door blijven werken, soms in een ander ziekenhuis ondertussen weet de patiënt van niets. Het Radboudziekenhuis ziekenhuis is de afgelopen jaren vaker in het nieuws. In 2006 werd de hartafdeling voor volwassenen stilgelegd... nadat was gebleken dat er te veel patiënten stierven. In februari van dit jaar verscheen opeens het volgende bericht in de Gelderlander. Weer hartafdeling stilgelegd. Dit keer gaat het over de kinderhartschirurgie van het Radboud. De afdeling is eind 2008 vijf weken gesloten geweest... Waarom? Er was spanning op de draad gekomen... naar aanleiding van een aantal andere zaken die speelden. Of gespeeld hadden. En uh, ons bleek dat uh, de mensen niet optimaal met elkaar omgingen. Niet zodanig professioneel dat het risico bestond... dat men tijdens de operatie ging discussiëren. Bij wijze van spreken hoe het moest. Nou, dat kan niet het geval zijn. Uh, dan is... Uh, uh, moet je constateren er geen optimaal klimaat om met elkaar uh, te werken. En het eerste, de beste signaal wat je daarover krijgt, dan moet je ingrijpen. Het gaat over kinderen die net geboren zijn. Die hebben iets aan hun hart. Die zijn dus vaak in kritieke toestand. Dat betekent dus dat het samenwerken tussen een kindercardioloog, de chirurg, de anesthesist... Als dat niet optimaal loopt, dan kan de kleinste hapering tot gevaren leiden die je niet wilt. Maar waar gingen de ruzies nou eigenlijk over? We krijgen cijfers in handen die per ziekenhuis laten zien hoeveel kinderen er sterven bij een hartoperatie... Nijmegen komt er niet goed vanaf. Normaal zijn dit soort sterftecijfers alleen onder artsen bekend. Ouders van zieke kinderen weten niet waar hun kind het best behandeld kan worden. We willen een toelichting op deze cijfers en grafieken... en komen hiervoor terecht bij professor Hess... een Nederlandse cardioloog die hoofd is van een groot hartcentrum in Duitsland. Elk geel bolletje staat voor een kinderhartafdeling in Nederland. Professor Hess wil een objectief antwoord geven en weet daarom niet welk bolletje bij welk ziekenhuis hoort. Eerst kijkt hij naar de grafiek met gegevens... van alle Europese kinderhartafdelingen. Ik kijk naar deze totale weergave en zeg... Nederland doet het zo gek nog niet. Wij zijn in Nederland... Uh, in relatie tot andere centra in Europa... horen wij eigenlijk bij de beste. En één centrum valt daar buiten... En dat is het Radboud ziekenhuis. kent de cijfers ook. Hij heeft ze zich als volgt laten uitleggen... door de voorzitter van de Europese databank... waar deze grafieken vandaan komen. Zijn conclusie was deze, dat uh, in Europees verband... het Radboud op het gebied van de kinderhartschirurgie... Uh, goed presteerde, maar als je zegt goed... dan moet je dat in een ranking zetten... Hè, van één van, van uh, die het het beste doet tot... Uh, 60, 70 anderen, dat je in de middelmoord zat. Als je echt naar de cijfers kijkt, uh, die ik ook van u gekregen heb... dan kom je dus op uh, een verschil tussen de 2 en 6 procent meer sterfte. En concreet, wat betekent dat concreet? Dat er op 100 kinderen, in dat ene centrum 2 tot 6 kinderen per jaar... op 100 meer overlijden. Dan in die andere zin? Dan in die andere. Vindt u dat veel? Het zijn twee tot zes kinderen. Hoe verklaart Lomaan het... dat er in Nijmegen twee tot zes meer kinderen doodgaan... in vergelijking met andere kinderhartcentra in Nederland? In de periode die onderzocht is... hebben wij operaties uitgevoerd... met name bij de vroegtijdig geborenen... die in andere huizen niet gedaan zouden worden. Dan is het oneerlijk dan is het oneerlijk om te zeggen er zijn meer kinderen overleden. Dat is een stelling die niet opgaat. Je moet dus kijken naar de moeilijkheidsfactor van die categorie operaties... en dat met elkaar vergelijken. Uw vraag was of dat ene centrum meer complexe ingrepen doet als de andere centrum. En mijn antwoord is dat kan ik niet herleiden uit deze cijfers. Ze doen niet meer moeilijke patiënten. Ik kan dat niet terugvinden in deze cijfers. Zo ziet het er niet uit. Ook al nuanceert Lohman tegenover ons de cijfers... in juni vorig jaar zijn ze voor hem de reden om de afdeling fors te verbeteren. Een chirurg moet met vervroeg pensioen. En daar ontstaat ruzie over. De afdeling wordt tijdelijk gesloten om orde op zaken te stellen. Alles bij elkaar hebben de problemen een half jaar geduurd. Al die tijd zijn ouders daarvan niet op de hoogte geweest. Toch brengt u uiteindelijk pas in februari naar buiten... dat er problemen zijn geweest bij het kinderhartcentrum. Daar zijn ouders van patiënten niet altijd blij mee. Die hadden het liever willen weten op het moment dat het speelde. Dan hadden ze ook een keus kunnen maken of ze hier wel wilden blijven of niet. Als ik er iets weer van geleerd heb, want je leert van die dingen... dan moet je constateren dat het structurele contact met patiëntenorganisatie... dat je dat sterk kunt verbeteren. Er wordt openheid beloofd. Dat is al eerder gebeurd. Een aantal jaren geleden beloofde de medische wereld namelijk dat sterftecijfers openbaar zouden worden. Dat is tot op de dag van vandaag niet het geval. Als patiënt weet je niet waar je het beste terecht kunt. Voor een vrij eenvoudige operatie kies je al gauw het ziekenhuis in de buurt. Maar ook dat kan flink misgaan. Dit is Hans Ter Bach met zijn kinderen. In mei 2006 was zijn vrouw geopereerd aan haar neus- en voorhoofdholtes. Ze Zo zou in de middag geopereerd worden. Ik hoorde maar niks. Ik had het ziekenhuis precies gezegd waar ik van minuut tot minuut was. En ik ben om een uur of vijf, kwart over vijf, zelf maar gaan bellen. Want ik denk, ja, ze moet nou toch wel uh, geholpen en wakker zijn. Ziekenhuis gebeld. En oh, we hadden u net willen bellen, ik kreeg ik te horen, u moet onmiddellijk naar het ziekenhuis komen. Ik zag meteen dat het niet goed was met mevrouw, zoiets voel je. Ik heb mevrouw kunnen kietelen, ik heb haar pijn kunnen doen... Eh, om te kijken of er nog een reactie kwam. Nou, dan merk je meteen, dat voel je, dat zit echt helemaal fout. Toen mijn vader vroeg van wat uh, mogen we verwachten... zien we mijn, uh, mijn, onze moeder en mijn vrouw nog terug... en dan zou het niet meer zijn dan een, uh, een kastplantje. En zo moesten we de nacht, uh, de nacht in. Ja. Elster Bach wordt vanuit het ziekenhuis in Lelystad... naar het academiecentrum in Amsterdam overgebracht. Daar aangekomen ja, kregen we te horen dat mijn vrouw niet meer te redden was. En ja, dat, dat ze er kunstmatig in, in leven hielden. Toen heeft het AMC de stekker uitgetrokken, zoals dat heet... En we uh, werden gecondoleerd. En toen zei uh, het hoofd van Intensive Care... Uh, ja, god, uh, familie, we moeten u nog wat vertellen... want we hebben geen natuurlijke dood kunnen vaststellen. Meteen uh, heeft een forensisch onderzoek plaatsgevonden... in zijn sectie, abductie verrichten op mijn moeder. En ook al vrij snel na uh, het overlijden en de crematie... Uh, hebben wij een verklaring afgelegd bij de politie. En dat onderzoek... Uh, ja, dat leek heel voorspoedig uh, te gaan. Uit de sectie op het lichaam blijkt dat Elster Bach is overleden aan een hersenbloeding... die veroorzaakt is door de operatie. Maar wie of wat deze veroorzaakt heeft, blijft onduidelijk. Omdat het om een niet-natuurlijke dood gaat... stellen zowel de inspectie als het openbaar ministerie onderzoek in om hierachter te komen. Agenten horen alle betrokkenen, ook uit het ziekenhuis. Je bent dus vol goede moed... In die zin, van dat voor je belangen opgekomen wordt... met andere woorden, wij hoeven zelf niet actief te worden. Dat wordt voor ons gedaan. En na een aantal maanden ga je eens informeren. Je weet dat molens langzaam kunnen werken. En dan langzamerhand ga je merken hoe het systeem werkt. Naarmate het voor dit wil je gewoon weten... wat is er gebeurd met mijn moeder? Wat heeft haar tot haar dood geleid? En je blijft gewoon met een heleboel vragen zitten... En daar wil je antwoord op. Elke keer als je dan een vraag stelt, dan komt er wel wat. Maar je schoorvoetend alleen die informatie die het ziekenhuis kwijt wil. En op een gegeven moment krijg je daar uh, genoeg van. Maar dan zijn we al bijna een jaar later. Ze nemen een advocaat in de arm omdat het ziekenhuis maar niet vertelt... door welke fout Elsterbach precies is overleden. De advocaat wil een intern ziekenhuisonderzoek in handen krijgen... Als je in een ziekenhuis werkt en je ontdekt een fout, dan kan je dit intern melden. Afspraak is dat deze meldingen en het onderzoek ernaar binnen het ziekenhuis blijven. Maar voor Terbach is dit onderzoek de enige kans om erachter te komen waarom zijn vrouw dood is. Als er met een patiënt iets mis is gegaan, dan is de patiënt daar niet van op de hoogte. Die melding wordt niet ook aan de patiënt gedaan en datgeen wat er naar aanleiding van die melding... aan feiten en omstandigheden wordt verzameld... wordt ook niet automatisch aan die patiënt ter beschikking gesteld. Het ziekenhuis weigert het onderzoek te geven. Ter Bach en Beer spannen daarom een kort geding aan. En dan bemoeit de inspectie zich er opeens mee. Want die probeert de gang naar de rechter te verhinderen. Nou, in de aanloop van dat kort geding werd ik gebeld door een hoofdinspecteur... En die hoofdinspecteur van de inspectie dus... Uh, die vertelde mij dat hij zeer ongelukkig was met dit kort geding... omdat het het beleid van de inspectie doorkruiste. En welk beleid dan, vroeg ik. Um, en hij vertelde dat het beleid van de inspectie was... om dit soort onderzoeksgegevens binnen het ziekenhuis te houden. Vervolgens kwam er een brief van diezelfde inspecteur. En in deze brief zegt de inspecteur eigenlijk ronduit dat hij het een goede zaak vindt. Dat medici alleen binnen over dit soort dingen praten... en dat patiënten daarvan niet mogen weten. Ja, ik vond dat verbijsterend. Dat, uh, het beeld dat je dus had van de inspectie dient mede jouw belangen... Nou, dat werd toen wel definitief in goede gegooid... Ja, ik vind dat ongehoord. Dat uh, een advocaat die voor mijn belangen opkomt... van de bewerkt wordt om dat niet te doen. Uh, ik denk dat dat niet kan. De inspectie kiest voor de dokter en niet voor de patiënt. Ze gaan toch naar de rechter. En die trekt zich niets aan van de mening van de inspectie. Ze winnen het kort geding en krijgen het interne onderzoek. De medische wereld was volstrekt niet blij met dit vonnis. De inspectie ook niet. En men uh, heeft heel erg duidelijk te kennen gegeven... dat dit een doorbreking is van datgene wat de inspectie en de dokters graag willen. Nou ja, dat was uh, een wonder, want dat was in Nederland uh, nog niet vertoond. We hadden onszelf niet veel kans gegeven, omdat je weet hoe het systeem werkt. En ja, toen heb ik me even teruggetrokken op mijn kamer. Want? Ja, je moet even een traantje wegpinken natuurlijk. Ja, ja. Het was compleet ongewas, omdat we ons kansloos achter. Maar je doet het, omdat ik in ieder geval zo in elkaar zit... dat ik, als ik later in de spiegel kijk... wil zeggen dat ik alles gedaan heb. Nou, even stoppen. Eindelijk wordt voor de familie Ter Bach, na anderhalf jaar duidelijk... wat er de dag van de operatie precies is gebeurd. Kort samengevat heeft de operatie plaatsgevonden... met een instrument dat er niet voor bedoeld is. Uh, met een verouderde techniek. We weten dat de betrokken arts doorgeschoten is. Zodat er een hersenbloeding ontstaan is. Uitgeschoten of zo? Ja, met het scalpel. Uh, we weten dat uh, er niet opgelet is in de verkoevenruimte. Er is pupilwijd verschil ontdekt. Dat is les 1 voor studenten medicijnen. Dan moeten alle alarmbellen gaan, rinkelen. Die zijn genegeerd... En pas nadat de volgende ploeg kwam, is er adequaat ingegrepen. Vorige week hebben we ontdekt dat ook met de anesthesie iets niet klopt. We zijn er recent achtergekomen dat de dokter die de anesthesie toediende... en die in de verkoeverkamer verantwoordelijk was voor de zorg voor mevrouw... helemaal geen anesthesist was... En dat hij zelfs niet een Nederlandse dokter was. Maar een dokter die in het buitenland was opgeleid. En gedurende één maand voorwaardelijk in Nederland met bevoegdheidsbeperking in de praktijk mocht staan. Het gaat waarschijnlijk om een Zuid-Afrikaanse dokter, geen anesthesist... die alleen onder strikte voorwaarden in Nederland als arts mocht werken... Hij moest onder toezicht van een bevoegd anesthesist staan. Uit het dossier blijkt echter dat deze dokter volledig zelfstandig heeft gewerkt. Het is krankzinnig. Het is krankzinnig dat anesthesiologische zorg... in Nederland wordt uitgevoerd, feitelijk zelfstandig... door iemand die geen anesthesioloog is... En wat ik nou helemaal idioot vind... is dat het ziekenhuis met dit gegeven niks gedaan heeft. In het onderzoek. De IGZ. Inspectie. De inspectie. Daar ook niks mee gedaan heeft. Het Openbaar Ministerie daar ook geen aandacht aan besteed heeft. En dat het meneer Terbach is geweest... die daar dus achter moet komen. En dit ter discussie zal stellen. Mevrouw Terbach is overleden door fouten en nalatigheden van artsen. Het openbaar ministerie en de inspectie zijn er vanaf het begin bij. Beloven maatregelen te nemen, maar vervolgens gebeurt er niets. De dossiers zijn op een bureau blijven liggen. De arts die de operatie uitvoerde, is nog steeds aan het werk. De zogenaamde anesthesist is terug naar het buitenland. Wat mij persoonlijk het meest dwars zit, dat er dingen toegezegd worden... door toch overheidsinstanties dat ze stappen zullen ondernemen en eh, dat het gewoon niet gebeurt. Dat je hè, als nabestaande zo moet strijden uh, voor je rechten, voor recht op informatie... Uh, maar ook uh, dat je verwacht dat er iets gebeurt hè, na zo'n uh, zo incident. Deze week hoorde de familie Terbach dat de inspectie een klacht bij het terugcollege heeft ingediend.